Nou, omdat je wel eens een training hebt gevolgd bij, uh, bij onze gast Anja de Vries, heb ik je gevraagd of, uh, of je het leuk vond om te komen assisteren en je zei ja. Absoluut. absoluut. Ja, en wat ja. jouw rol precies in die training was en zo, dat gaan we nog helemaal uh, bekijken. Nou, vanavond was gast uh, Anja de Vries, ze begeleidt mensen bij het sterven op een, zoals ze zelf zegt, energetische wijze, hè, want de aankondiging was spirituele... Sterfsbegeleiding, maar jij zegt zo, eigenlijk is het energetische stervensbegeleiding. Nou, en wat dat precies is, dat, uh, dat hoort u in de uitzending. Welkom, Anja. Dank je. Leuk dat je er bent. Ik ken je ook op een andere manier. We kennen elkaar nu niet zo heel erg lang. Nee. Maar ik kwam je eigenlijk vooral op het spoor omdat je een lezing gaf bij Tineke Buiten, mijn, uh, mijn schoonzus, mm -hmm. over stervensbegeleiding, spirituele stervensbegeleiding. Ik denk, hé, hey, dat is leuk. Dus ja. dan heb ik je gebeld. En later zijn we elkaar nog vaak uh, tegengekomen.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 zonder naar te turen, ik ben het zat, die lege huren, Al die zinloze berichten, die mijn levenskracht ontwrichten Ik wil geen wereld vol illusie, geen achterdocht, geen geluzie. Het gaat het leven uit mijn daden. Ik mezelf weer gaan bezielen, uitgeput van alles maar rennen. Gelukkig kon ik hem nooit aan wennen. Ik kijk rechtstreeks naar de ogen en voel voor voorzichtig mee de Ik voel mij me niet meer.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 met foto's en toen had ik ook zijn foto neergelegd, gewoon willekeurig en zij pakt, Sonja, oh, zij pakt van, de van der Linde, ja. zij pakt die foto en, en zei nou, deze man die wil wat zeggen en bla bla, bla dus ze begon te praten.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 you again. I'd compare forever the love you have inside you, the light that surrounds you, the strength you Ja. Yes.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 nog steeds alles er mag zijn wat er is. Ja. Net als op aarde. Ik, er, ik ervaar hetzelfde. Ik heb zelf ook die dream Dead walk gedaan. En ik ervaar hetzelfde. Dat je inderdaad als een soort lantaarnpaal. Uh, zolang een persoon leeft. bij ben je de focus waarop die zich kan richten. Wat vertrouwen geeft. En na het overlijden ben je net een soort licht en lantaarnpaal aan de andere zijde. Zodat ze daar niet verdwalen. En dat, ja, dat vind ik prachtig om te mogen ervaren. Ja.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 <laughs> There are places I remember love them Stop and think about them In my life I love you more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 Het later gaat voorbij Zegt hij lachen, zegt hij lachen tegen mij Het is wat het is En wat nou het mooiste daarvan is Dat het is wat het is Ze dus zinnen zingen door mijn hoofd heen Ik stap op de fiets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 Dat is niet. Dus alle respect met alle honda hoor, maar dit is. Dit... Trouwens, Heert Kimpen gaat de eerste exemplaar overhanden. Ja. Dus dat is wel ja. extra leuk natuurlijk. Ja. Nou, kijk eruit. Het is aanstaande zondag is de presentatie. Nou, wij hebben haar gezien in het rossi -huis van de Santiago de Compostela-vereniging. En echt mijn bek viel open en ik had meteen kippenvel over mijn rug. En dat was dus de hele optreden gebleven. Ehm. Um,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 En jij mee is.